Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een nieuwe aanmeldprocedure zorgt voor ongelijkheid onder asielzoekers, ontdekte RTV Noord. De nieuwe regels die begin september zijn ingegaan, versnellen de procedure. Maar de asielzoekers die voor september al in de opvang zaten, vallen daar dus buiten. Zij moeten nu nog weken wachten voordat ze worden geholpen. In het nieuwe systeem werkt wel beter, ziet deze verslaggever van RTV Noord. Want ja, je ziet gewoon dat dat gestructureerde proces ook gewoon echt wel werkt. Want uh, sinds die 10e september heeft geen enkele asielzoeker uh, vrijwillig besloten... tussen haakjes dan, hè, om, uh, om buiten te slapen. Asielzoekers die nog onder de oude procedure vallen... proberen zich nu opnieuw aan te melden. Dat is niet de bedoeling, zegt het COA. Die gaan over die procedure. In Groningen zijn 136 schademeldingen binnengekomen na nieuwe aardbevingen. Afgelopen weekend waren er twee in de buurt van Uithuizen. De krachtigste had een kracht van 2,7 en was goed te voelen. Ik stond in het magazijn opeens uh, getrill en uh, mijn teamleider zegt het lijkt wel alsof er een uh, bulddoos tegen het gebouw aan uh, reed. Het was net alsof ik nou, door de vloer zakte, zeg maar. En uh, nou ja, dat gevoel, maar eigenlijk wist ik het direct. Het was, uh, het was een aardbeving. Het was weer zover. Er is dus ook veel schade. Bij drie gebouwen is het zo erg dat er meteen actie moet worden. Ondernomen en zie je deze maand een oranje bananenfiets voorbij komen? Dat kan zomaar Tony uit de achterhoek zijn. Hij gaat zo'n duizend kilometer naar Frankrijk fietsen, maar helemaal comfortabel in zo'n banaan is dat niet. Het duurt uh, 20 dagen, 21 dagen, en ik ga uh... Gemiddeld komt dat neer op duizend kilometer, zeg maar vijftig kilometer per uur, maar ik, eh, het is wel verstandig voor mij om af en toe een, een, een pauzedag te nemen, een rustdag. Dus gemiddeld verwacht ik dat ik zo'n 70 kilometer per dag ga fietsen. doet hij natuurlijk niet zomaar. Tony wil geld inzamelen voor een voedselbos bij hem in de buurt. Vogels, maar ook insecten en bijvoorbeeld egels hebben dan weer een fijne plek om te leven. Tony moet daarvoor wel nog even doortrappen. Hij heeft voor dat bos een miljoen euro nodig. En het weer nog, neem een paraplu mee als je de deur uitboet. want het wordt een echte herfstdag vandaag... met veel wind, grijze luchten en ook buien. Het wordt 12 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan bijna overal intussen weer prima doorrijden. Alleen op de A7 staat nog file van Horen naar Zaanstad... tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord. Daar moet je nog rekenen op 10 minuten tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een zeer goedemorgen bij Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort van 24 september. En wij gaan met een heleboel mensen praten. Maar eerst de techniek en muziek is gedaan door Coordraaier. De redactie Hans Botman en mijn naam is Ben Zonneveld. We gaan straks eerst praten met Carina Vere en Leotien Wagenaar... over de kunstroute in Zandvoort 15 en 16 oktober. GD Rutte gaat ons vertellen wat er allemaal in pluspunt is aan de hand is en er staat een prachtige fotocollectie op de boulevard... over 100 jaar zandvoorts Daar gaat Ernst Brokmaier wat over vertellen. Vanavond is er een modeshow... en die is, wordt gedaan door uh, Larimar. Benwette Edeno komt dat vertellen. Suzanne Klaas in de tweede uur die, uh, gaat ons meenemen met plastic... naar de stichting Juttersgeluk. Daarna komt uh, Fred Paap ons vertellen... over zondag Shanti en Seeliederenfestival Weer terug na twee jaar... Pim Groof zoekt een nieuwe leden voor de Britsclub. En Mirko Gerrits van de Politieke Partij Zee gaat praten over projecten in jeugd en politiek. Maar eerst gaan wij praten met Carina en Leontien. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Uh, Stand voor Art op zaterdag uh, 15 en 16 uh, oktober. Uh, bij mij staat in mijn hoofd Kunstroute. Uh, Hebben jullie een andere naam aangegeven? Zandvoort Art heten wij sinds, uh, <laughs> sinds dit jaar. Ja, oké. Okay. klinkt mooi internationaal. Ja, dat klinkt zeker internationaal. Je had, het net, je had het net al over uh, buitenlandse blaadjes en zo. Dus ja. uh, je, wil, je wil wel internationaal. Zandvoort um, Art groeit en groeit. Als ik uh, lees wat er allemaal bij komt. Hè, winkels, restaurants, bar, hotels, kerken, leegstaande gebouwen. Uh, vroeger ging je bij de mensen thuis en die, die hadden hun dingen uitgestald. Hoe komt het dat je zo gegroeid bent? Ja, uh, daar hebben we natuurlijk een beetje aan getrokken met onze, uh, met onze werkgroep. Want wij wilden, gewoon, uh, ja, wij wilden dat eventjes flink uh, uh, nou, op de kaart zetten, zeg maar. Dat Zandvoort meer is dan strand alleen. Mm -hmm. En uh, het leuke is dat we inderdaad ook, uh, doordat we met zo'n grote groep van zes mensen of mm -hmm. zo, hè? Ja. Uh, dit, uh, dit opzetten, uh, namens Rotary, zeg maar, Rotary's antwoord. Ja. ja, ze komen bij steeds weer nieuwe mensen, die steeds weer ook prachtige dingen maken, dus het is voor ons ook echt een waanzinnige verrassing, wat we allemaal zijn tegengekomen per uh, vorig jaar, en dat breidt zich inderdaad alleen maar uit. Ja, heel mooi dat kunstenaars die vorig jaar hebben meegedaan, uh, de meesten willen gewoon dit jaar weer meedoen, dus nou, dat is dan natuurlijk mooi meegenomen, want het het siert de kunstroute. Uh, zeker als je ook langs ateliers van uh, kunstenaars nee. mag komen. Hè? En er zijn gewoon een aantal weer benaderd. En die waren heel enthousiast. Dus ja. Moet je echt de boer op daarvoor? Nou, een beetje wel. Ja, je moet wel... Uh, um, zeker als je wil dat er bepaalde locaties vrijkomen... dan moet je er wel naartoe. Um, en dat vind ik zelf ook heel erg leuk om te doen. Om uh, de mensen zelf te spreken... Uit te leggen wat er gaat gebeuren. En uh, hopen dat ze dan net zo enthousiast zijn als wij. En dat ze dus mee willen doen. Dus ze waarschijn... vallen ook voor haar enthousiasme, hè, trouwens. <laughs> ja. nou. Nou, uh, wat, wat voor soort locaties is het waar je dan uh, gaat praten? Kijk, nou. zo'n zo brandweerkerzene is niet zo moeilijk waarschijnlijk. En de LDC is ook niet zo moeilijk. Nee. Nou, uh, voor het LDC uh, ben ik nog steeds even aan het praten. Want ik hoop dat we, omdat er veel meer kunstenaars bijgekomen zijn hoop ik dat we nog een stukje zaal erbij mogen krijgen. En zoals in het Rode Kruisgebouw... heeft Marlene mij nog een zaaltje laten zien. Uh, dus in dit geval hoefde ik niet zo de boer op. Ze zei, dit zaaltje is ook nog ter beschikking. Ja, hoe mooi is dat? En uh, ja, er zijn dus nu weer wat kunstenaars bijgekomen deze week. Ja, als ik iets zou horen, heb je meer ruimte nodig als kunstenaars hebben. Bijna wel. Nee, nee maar dat komt helemaal goed. Ja. Uh, want uh, inderdaad, wat, wat vorig jaar eigenlijk al een beetje het idee was... maar toen zaten we natuurlijk nog met de corona... is dat we ook wat horeca erbij zouden betrekken. We willen eigenlijk dat het evenement zo breed mogelijk gedragen wordt in Zandvoort. Net als uh, bijvoorbeeld een Pride... En uh, dus we hebben een aantal winkels, maar ook inderdaad horeca-gelegenheden gevraagd of zij op hun manier ook mee willen doen. Dus uh, wat was het weer? Lunchbreak, die komt met een, ja. uh, een, een, een minuutje. Ja, kopje koffie met iets lekkers en dan op een uh, kunstige manier. Maar dat zijn de creatieve ondernemers. Ja, <hijen> ja. maar ook, ook het wapen doet mee en daar uh, gaat uh, Marco mes uh, gedichten voor dragen. Dus ja. het is heel divers. En dat was eigenlijk wat wij, wat wij wilden, weet je. Dat je niet alleen maar het museum ingaat. Mm -hmm. Maar dat kunst gewoon, nou ja, dat je dat overal tegenkomt waar het maar kan zijn. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk wel het leuke ervan. Dat je in, in een gelegenheid iets hebt. De museums die, die worden vanzelf wel gevuld, neem ik aan. Nou, ik denk dat dat, dat dat is ook nog de vraag. Dan moet je het aantrekkelijk maken tegenwoordig. Uh, qua expositie moet je natuurlijk wel uh, wat in huis hebben. Qua vormgeving ook. Maar goed, inderdaad. Uh, als je, ja, tegenwoordig zie je gewoon ook in veel uh, retail dat mensen omgaan uh, met, met hun ruimtes. Ook door middel van kunst of fotografie daar uh, te exposeren. Wat dus wel een extra dimensie geeft aan, uh, nou ja, aan, aan je eigen ruimte, maar ook aan het, het, het bedrijf... wat je bedrijf uitstraalt, zou ik maar zeggen. Um, wat kan ik allemaal zien? Uh, schilderijen, uh, beeldhouwwerk. Ja, van alles. Uh, bijvoorbeeld Paul Janssen... zal weer zijn houtkunst laten zien. Uh, we hebben schilderkunst. We hebben meer fotografen... die nu meedoen dit jaar. Um, en dan hebben we het over... prachtige foto's van Zandvoort zelf. Um, watersport... Uh, we hebben beeldende kunst inderdaad. Uh, Marlene Scherps en Carina Tan. Nou ja, wij zitten over de dertig uh, kunstenaars. En uh, ja, ze hebben allemaal iets anders te bieden. En wat ook heel erg leuk is dat New Wave, de muziekschool in Zandvoort... Uh, oh ja. ook zijn steentje ja. bij gaat dragen. Uh, ja. Paul van New Wave uh, was bij mij voor school. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja maar... kan je ook iets betekenen voor uh, Zandvoort Art? Dus... Ja, ook een hele enthousiaste man. Dus die is meteen gaan polsen. En er zijn kinderen die willen gaan spelen deze twee dagen. En waar gaan die spelen? Uh, bij het LDC. het LDC. Ja, weet je, dat is een ruime gang. Ruime hal. Uh, lekker warm. Goeie ze kunnen, Ja, en ja. ze kunnen ook lekker even zitten en wat drinken. En uh, daarna weer doorspelen. Dus ja. ja. Het LDC heeft natuurlijk een hele mooie grote zaal. En als je er Zeker. nog wat bij krijgt, dan kun je nog meer uh, invullen. Uh, het is heel veel. Um, je hebt twee dagen. Is het te doen in twee dagen of moet ik echt, echt keuzes maken? Nou, het is wel te doen in twee dagen. Uh, je hoeft niet overal natuurlijk een uur binnen te zitten, maar uh, het is makkelijk te doen in twee dagen. Maar Zeker. goed, ja, ik zou ook. Er komt een mooi boekje, zoals vorig jaar ook, uh, waarin alle kunstenaars en site events, zou ik maar zeggen, vermeld staan. Dus dan kan je eigenlijk al op, op het beeld uitzoeken wat je, wat je, wat je leuk vindt. En de, wat daar. een beetje handig is om te lopen ook. Ja, plattegrond zet ja, er dan ook in. En dan weet je precies uh, waar je naartoe moet. Want vorig jaar uh, zag ik best wel wat mensen die stonden bij. Uh, uh, hoe heet dat daar? Bij Albert Heijn daar. Um, en ze waren eigenlijk aan het zoeken naar het LDC. Ah, zo ja. Ja, en ja. Uh, ze kwamen dus van het museum wat nu dicht is. En ze hadden zoiets van: ja, maar waar is dat LDC dan? Want ja. daar is ook kunst wat we willen zien. Dus daar willen we dan ook een banner gaan plaatsen, zodat de mensen duidelijk zien: hé, hey, daar is ook wat. Want als je niet van Zandvoort komt, ja, dan. dan ja, LDC zeg je het natuurlijk helemaal niks. En het is begin van de herfstvakantie, dus uh, ja. we hopen op lekker veel ook toeristen die het leuk vinden om uh, Zandvoort eens op een andere manier te bekijken. Ja, dus we hebben het net gehad over uh, um, Liefst uit Zandvoort. Ja. En dat is natuurlijk ook één, uh, een goed uh, promotiemiddel. Zandvoort Marketing zal er wel wat aan Zeker, doen. Zeker, ja. Ja. Dus het is, het, is, het is ruim om, om te kijken. Um, wat is voor jullie zelf het hoogtepunt? Nou, ik of vind wat vind zelf, je het mooiste? Ja, ik vind zelf het allerleukste uh, dat de kunstenaars nu meedoen. die uh, misschien helemaal hier nog geen weet van hadden. Dus die uh, heb ik dan geplaatst bij het LDC bijvoorbeeld. Uh, ja, ze kunnen elkaar ook weer ontmoeten. Dat vind ik ook heel erg mooi. Uh, we hebben op uh, vrijdagavond een. Uh, ja, kunstfeestje, zeg maar. De, de, de opening. De opening. En die wordt ook heel mooi uh, aangekleed, zeg maar. En uh, wat ik zelf heel mooi vind... is dat je bij de ateliers ook terecht kan... van de kunstenaars. Ja, ja, ja. ja je mag Le even Le team, wat is jouw uh, Wat is jouw mooiste stuk? Ja, het leukste van het dat hele leukste. project vind ik één, dat het groeit. Hè? Dus dat het breder ja. gaat uh, dan alleen uh, zeg maar ateliers en uh, musea. Maar ook dat ik zo verrast word door het werk wat ik tegenkom. En dat is natuurlijk heel erg leuk, want dat komt eigenlijk vanuit onze werkgroep. Of inderdaad, uh, bijvoorbeeld Marlene Scherps heeft ook weer iemand aangedragen. En dan uh, mijn achterbuurvrouw Koosnel, die doet ook mee. En die maakt ook hartstikke leuke dingen. Nou, wist ik helemaal niet, weet je wel. En uh, ja, dat, dat, dat eigenlijk de minder bekende, weet je... dat daar nee. eigenlijk ook uh, uh, aandacht voor is. En dat, dat er dus gewoon eigenlijk heel veel talent is in Zandvoort. En dat is leuk. En, en, en wat je net ook al zegt over dat uh, uh, liefst uit Zandvoort. Ik vind hoe zij ook Zandvoort een beetje neerzet... op haar ook creatieve manier, vind ik ook weer heel erg leuk. Hoewel ze natuurlijk niet meedoet aan die Zandvoort art route, maar... Ah, in feite is dit ook al art, vind ik. Ja, vind ik ook. Het oh, is zeker. hartstikke hard. Ja, ja echt de promotie interessant antwoord. Ja, het is kunst, en het is cultuur, hè? En, en, en ja, wat je daar allemaal niet onder kan vatten, mm -hmm. uh, dat gaat natuurlijk veel verder als alleen een schilderijtje. Ja. Goed. Nou, dan wens ik jullie uh, heel veel plezier met de laatste voorbereidingen, want je hebt nog uh, drie weken, geloof ik, georganiseerd. Oh, Vijftien. Ja. 15. Ja. Uh, ja, en je kan je moet je, je nog veel aanmelden. Laatste je, je nog aanmelden. Oh, ja. ja, je kan je nog aanmelden. Ja. Dus als je dit hoort en je denkt... ja, maar ik heb ook hartstikke mooie kunst die ik maak. Nog één vraag? Uh, de boekjes, waar kan ik die uh, krijgen? Oh ja, dat is een goede. Dat is bij Wijn aan Zee. De wijnwinkel uh, van Christi. En bij het Zandvoors Museum. En tijdens de route zelf zullen ook... op de verschillende uh, plekken zullen die boekjes liggen. Um, en ja, wat zei je nou ook alweer? Uh, je zei daarvoor nog iets... Ja, voor het aanmelden. Oh ja, voor het aanmelden. ja. <coughs> Aanmelden.zandvoortart.nl. Of je, als je nog een vraag hebt, kun je okay. daar ook eventjes uh, naar mailen. En leuk, we hebben er zin in. Ja, dus als je kan zingen, kan je, je ook aanmelden, <coughs> hè? <laughs> ja, dan, dan lopen we de zat rond in het dorp zondag. Uh, <coughs> een hele <heerlijk> koren. <coughs> hey, ontzettend bedankt ah. voor jullie uitleg ja, en jullie veel plezier in het uh, kunstart Graag weekend. Graag Dank je wel. Fijne dag. ZFZFM, een zee van muziek en een golf van informatie. FM. Lonesome was dat. Uh, we gaan naar Gerry Rutte. Gerry, goedemorgen. Goedemorgen Ben. Gerry uh, Rutte die ja. uh, heeft het hele programma van pluspunt voor ons. Uh, ja. Gaat er nog wat leuks gebeuren? Nou ja, er zijn wel die, diverse activiteiten. Uh, onder andere uh, 7 oktober is er de Nationale Ouderdag. En uh, die wordt uh, in de bibliotheek in Zandvoort uh, wordt dan de, de, de, de voorleeslunch gehouden. Um, door wethouder Gert-Jan Gert Bluis die gaat dan voorlezen in drie verhalen voorlezen van uh, Bart Bo en Marion Bloem kader Ab Abola en die kun je dus uh, gratis kun je die bijwonen. Mag, ik, mag uh, je zo naar binnen lopen? Mag je zo naar binnen lopen en, uh, uh, maar meld je toch wel van tevoren wel even aan dus dat is misschien toch wel handig bij de blauwe tram ja. 023 30 40 700 is het telefoonnummer 30, 40, 700. Blauwe tram. In de blauwe tram, ja. okay. in het LDC, hè? Dus, ja. Uh... ja. <laughs> um, even kijken, dan is er op de, vanaf 29 september is er de landelijke week tegen de eenzaamheid. En uh, dat is ook de week van de ontmoeting, wordt dat geheten. Uh, pluspunt gaat daar ook wat aan doen. En dan is er een gratis workshop voor alle Zandvoortse vrijwilligers. Oh, dan, mag je, dan mag je wel een tent eraan uh, maken bij pluspunt ongeveer. Ja, maar het is best wel een, een, een, een best wel een heftig onderwerp. Ja. Het gaat dus over signaleren en omgaan met eenzaamheid. Dus dan krijg je als vrijwilliger informatie over uh, nieuwe inzichten rond eenzaamheid. En dan ga je aan de slag met het thema. En dat kun je dus ook. Uh, ja, ja, hoe, hoe vang je signalen op? Hoe kun je helpen? Hoe voer je gesprekken? Maar over over welke vrijwilligers? Over welke vrijwilligers heb je het dan? Dat is dus voor alle Zandvoortse vrijwilligers. Ah, okay. Het hoeft niet alleen vrijwilligers van pluspunten te zijn. Hè. Okay. Het is gewoon algemeen. Hè. Het, het gaat ook over eenzaamheid in Zandvoort. Dus uh, ja, uh, dat, die is er gewoon nog. Hè, okay. Eenzaamheid in Zandvoort. Ja, ja. dat is wel. Moet je dan ook opgeven? Ja, ja dat, is, en dat is op maandag 24 oktober. Dat is nog wel een eindje weg. Van twee tot half vijf. En dat is ook in de blauwe tram. En dan kun je je aanmelden tot 10 oktober via. Ja, dat is dan een hele lange. www.jouTeensportservice.nl. Want Teensportservice doet ook mee. Uh, slash Zandvoort slash workshop vrijwilligers signaleren plus eenzaamheid. Maar ik denk dat je het beste gewoon kan bellen met. Uh, met pluspunt. Pluspunt. <lacht> Blauwe tram. 3040-700. Uh, 3040-700, ja, dat is het beste. Maar dat is dus. Uh, uh, e een van de eerste activiteiten... voor de eenzaamheid in Zandvoort... de Week van de ontmoeting. We volgen daar dus nog meer okay. uh, activiteiten over. Ja. Dus dat is ook wel heel erg... Uh, wel, uh, wel leuk. Dan is er... ja Pluspunt heeft uh, een, een advertentie... voor de belbus, een, een belbuschauffeur. Daar is heel erg veel behoefte aan. Die kunnen zich melden... bij... Uh, bij punt In Noord, ja... 023 0330 Dus dat zijn Belgische chauffeurs die, uh, uh, die dus uh, mensen uh, brengen naar de dokter en de fysiotherapeut, boodschappen En dat is dan in Zandvoort en in Bent, Bentveld. Moet je dan een, uh, een apart rijbewijs hebben of mag je dat gewoon met een met een autorijbewijs? Dat weet ik dus niet, Ben. Ik denk dat daar oh. moet je, je dus voor opgeven. Ja, ik heb zelf geen rijbewijs. <laughs> Van, ik, ik kan helemaal niet auto nee. rijden. Maar uh, die informatie heb ik niet. Maar daar het is dus dat je daar uh, je aanmeldt bij uh, Jolande bij, uh, of Luciana van pluspunt punt mm -hmm. En met uh, dat je dus. En uh, dat is dus, dat kan in deeltijd en dat zijn dus alleen maar of een ochtend of een middag. Maar er is heel veel behoefte aan aan uh, dus, chauffeur, uh, ja. ja. Jullie zoeken gewoon een, een buschauffeur die op de belbus wil ja, rijden. die op de belbus wil rijden. Okay. Die, dus mensen dus, uh, ja, dus met een. een, een Ergens elevator, naartoe, weet je wel? Ja, dus echt heel veel behoefte aan. Uh. Dat was een, even een brand. Uh. Ja, ja. Uh, dan uh, uh, uh, is er natuurlijk dans en beweging voor senioren. Dat is elke vrijdag. En dat doet uh, Conny Lodewijk. Onze Conny doet dat. Elke vrijdag van uh, kwart over tien tot kwart over elf. Uh, ook bij Pluspunt. De blauwe tram. En dan, uh, dat kost 10 uh, euro per maand. Mm -hmm. En uh, dan, dan uh, gewoon lekker dansen. Dan blijf je fit. En het is met humor en veel plezier. Nou ja, dat is aan Conny wel toevertrouwd. Mm -hmm. Dus daar kun je je ook aan voor aanmelden. Uh, dan is er uh, yoga. Is er uh, vanaf 5 september tot 19 december weer. Van 7 tot kwart over 8. In pluspunt. En dat is. Uh, uh Even kijken, uh, dat, ja, dat, is, dat is 15 maal, dat is, 100, dat is, ja, dat is wel wat duurder. Mm -hmm. Dan ben je toch wel 172,50 euro kwijt. Maar goed, nou goed, dat staat ervoor, er is een docent ervoor. Hè? Dus dat ja. is, uh, niet alles is gratis. Hè, Men. Dus, uh, nee, als je, als je een, uh, ja. iemand in moet huren, kost dat geld. Ja, dat is een docent natuurlijk. Ja. Uh, even kijken, de kunstgeschiedenis... Uh, uh, die uh, gaat ook nog steeds door. Uh, en dat is op. Uh, even kijken. Maar oh, dat is morgen al. Ja, morgen. Dat is wel een heel kort, dag van 2 tot 4. Mm -hmm. en, uh, en dat gaat over Florence en de Renaissance. Daar kun je ook bij Pluspunt. Kun je daar uh, voor. Uh, nog kan het nog proberen vanmorgen. 10 euro. Trouwens. Uh, ja. Zijn er. Uh, uh... Er zijn natuurlijk ook een heleboel dingen die gewoon elke week gebeuren, hè? Ja. Zoals eten en, en biljarten, ja. Ja. en dat, dat kan ook allemaal nog gewoon. Dat gaat allemaal gewoon door, dus dat is op maandag is dat gewoon de koffie drinken, hè? koffie drinken, uh, biljarten, uh, uh, eten, uh, alles, dat zijn de standaard, uh, die, die gewoon, gaan gewoon allemaal door. Die staan ook, die kun je ook op de, op de site van Pluspunt vinden en iedereen weet dat ook. En alle, alle evenementen die jij nu opnoemt, die staan daar ook op? Die staan er ook op, ja, ja. Dit is dan weer specifiek voor... Het gaat dus deze week, hè, dat die mm -hmm. deze week zijn. Mm -hmm. En dat over die eenzaamheid en over de Nationale ouderendag. Dat is dan weer even in de toekomst. Dat is over een paar weken. Uh, dat de, we dat zijn alvast. dus bijzondere dingen die dat gebeuren. Dat zijn de bijzondere, ja. En mm -hmm. dan is er ook natuurlijk weer Burendag. Hè. Dat is ook dit weekend al. Zondag? En, ja, ja. En, dan, en, en zondag is er in de Darwinhof... Die, vuur, die, die, die, die vieren dan hun eigen Nationale Burendag uh, morgen... En al die bewoners die gaan een kopje koffie drinken bij elkaar. En dan uh, de burgemeester uh, David Molenburg die, uh, die opent dat om twaalf uur. Die komt ook een kopje koffie drinken. komt ook ko koffie, gezellig koffie drinken, ja. Dus ah. dat is extra. En dan heb ik nog één, één ding. Eén ding? En, uh, heb ik daar nog tijd voor? Ja hoor. Nog, ja? Um, dan is er nog uh, stoptober. Dus uh, stoppen met roken. Oh Ja. Ja. En dat is dus op woensdag 28 september. Dat is volgende week woensdag om half acht bij Pluspunt uh, in Noord. En dan kun je je ook voor aanmelden. En dan. Uh, ja, dan, uh, dan ga je stoppen informatie. met roken. Ja, dan ga je stoppen met roken. Als je, als je rookt, natuurlijk. <laughs> ja, dat, dat is wel een voorwaarde. Wel een maar wat, voorwaard. wat gebeurt er dan op zo'n avond? Ja, dat weet ik niet. Ben, dat weet ik niet. Oh, je, bent, je bent meer van het, ja, het programma natuurlijk. Dat weet ik niet. Het uh, die... geeft je, geef je allerlei manieren steun om het vol te halen. oké. Oh, okay. zeg maar. dus, dus er wordt echt uh, gesproken ja, over... Het is dan uh... groot dat je dus blijvend kan stoppen. Mm -hmm. dus het is dan vijf maal groter. Dat is natuurlijk geen voorwaarde, laat ik het zo zeggen. Nee, nee. Maar het is gewoon een, een informatieavond wat je allemaal kan doen uh, om, uh, om, uh, om, um, om te stoppen met roken. Ja, het is ook een landelijk iets, hè? Dat stopt oktober. Ja, ja, je kan eraan meedoen, ja. ja. ja. Nou, we zijn weer uh, redelijk bijgepraat. Alle, alle al je informatie is natuurlijk ook op de website te vinden. Je ja, kan, uh, .zandvoort .nl. ja, Nou, dat wordt helemaal goed. Gerry bedankt. Ja, En uh, we spreken je volgende maand voor het nieuwe programma. Ja, zeker weten. Dank je wel. Dank jullie wel. Doei. Dit is ZFM Zandvoort. collega, Ik heb het idee dat ik een zwemmer in nood zie. Klopt daar ja, er spart tot daar. Iemand in zee schreeuwt met heel veel emotie. Is het een kind of een afgedreven oma? Een slome puber zonder zwemdiploma. Een dame is het zonder zwemtalent. Haar noodweek klinkt goed, maar niet onbekend. Red mij, red mij. De gemiddelde strandwacht Maar volgens mij hebben wij al vele malen U hier zo uit het water moeten halen Drie keer al de afgelopen week En gisteren nog toeripie ook van spreek Red mij, red mij Het gaat steeds fout, maar niet te min Gaat u toch opnieuw het water in? En ik wilde enkel aandacht vragen Telkens als ik kopje onderging Want het voelt fijn als jullie mij het strand opdragen En dan de mond op mond beademing Waarom dat is voor mij ook onverklaarbaar Zie het als een hobby, ook al klinkt het raar Maar de ene houdt van volleybal, de ander van ballet En ik word graag gered. Mevrouw, maar daar zijn wij niet voor. Hoewel uw vraag sympathiek is, wij moeten waakzaam zijn, heel de dag door. Voor als er echte paniek is, ach, kom ik twee, jullie reddingsvaardigheden. Mijn hobby houdt ons alle drie tevreden. Kan mensen zullen ze jullie nooit ontslaan? Ik geef niet te zin aan uw Zoekwerk van Cor Draaier, Red Mij, de Strandwacht. En het komt uit het klokhuis. Ernst, heb je nog veel mensen gered? Uh, nee, ik, ik zit nog even met, met, met verbazing te luisteren. Ik <laughs> dacht dat ik alle liedjes over redden en reddingsbrigades kende. Maar uh, Cor heeft toch weer iets gevonden wat ik niet kende. Nee, we praten met uh, Ernst Brokmeijer. En we gaan het hebben over uh, een beetje de reddingsbrigade. En uh, toch wel in het bijzonder over uh, de foto-expositie. Ernst, hoe komen jullie erbij om zo'n expositie neer te zetten? Ja, ja, hoe, hoe kom je erbij? Hè? We zijn natuurlijk al, al heel lang geleden begonnen met nadenken. Wat willen we nou allemaal doen uh, als we 100 jaar bestaan? Hè? Dat is niet niks um, um, als je als vereniging de 100 bereikt. Um, we hadden natuurlijk ja, een aantal zaken die, die bij zo'n jubileum horen. Er hoort een receptie bij, een groot feest voor je leden. Allerlei andere kleinere activiteiten. Um, en, um, ja, in het verleden hebben we wel um, in het Zandvoortsmuseum en zelfs daarvoor um, uh, in de bibliotheek uh, tentoonstellingen gedaan met jubilea. En eigenlijk, ja, de fotoborden die, die op de boulevard staan en waar, nou ja, als ik daar langs was, altijd mensen naar staan te kijken, die viel op een bepaald moment in het oog en we dachten, nou ja, dat is misschien wel leuk. Dus we hebben contact gezocht um, via Heli Jansen en, en anderen en uiteindelijk um, ja, staat er nu een, een hele leuke expositie met, uh, met foto's van, ik zou bijna zeggen, van vroeger en niet, die uh, hopelijk een, een, een beeld geven van die renningsbrigade door, uh, door de jaren heen. Ja, het is wel door de jaren heen. Uh, ik, ik was er gisteren even, dus zag ik ook het omgevallen reddingshuisje. Ja, ja, dat klopt. Ja, dat, dat is wel echt heel terug in de tijd. Hè. Dat is uh, eigenlijk de, het weekend of de dag dat, dat de watersnoodramp in Zeeland plaatsvond. Mm -hmm. uh, ook in Zandvoort veel schade langs de kust. En uh, een van de posten, de post op het Zuidstrand, die uh, nog niet eens zo heel oud was... Uh, die uh, was op een bunker gebouwd en uh, kukelde zo uh, voorover uh, ja, eigenlijk de zee ja, in. Hij, hij, hij zag er nog uh, vrij intact uit, vond ik... Ja, nou ja, ik heb begrepen dat, dat, dat echt daaronder zat een bunker... die is gaan glijden en eigenlijk is het gebouw ja, netjes naar voren gekukeld. <laughs> ja. uh, maar wel dermate dat er ja, in de jaren daarna een nieuwe renningsposten uh, moest komen. Ja, die moeten nog steeds komen, hè? ze lopen het een beetje. Uh, nou, het is in ieder geval mooi weer vandaag. Nee. Uh, <laughs> <laughs> uh, ja, dat, dat is gewoon een, een lastig traject. En, okay. en, en, en er worden regelmatig ook vragen aan hoe staat het ervoor... Um, um, nou ja, de, de, de hele praktische antwoord is hè, de, de gemeente Zandvoort, is zeg maar de, de opdrachtgever en bouwer van de reddingspost, um, uh, probeert daar echt haar best voor te doen om dat uh, te realiseren. Volgens mij uh, ziet iedereen de noodzaak en dat het echt nodig is dat, uh, dat die post vervangen gaat worden. Um, op dit moment lopen er een aantal juridische trajecten. Um, ja, en dat is altijd even afwachten, dat duurt in Nederland altijd wat langer. Mm -hmm. Uh, dus hopelijk uh, dat daar de komende tijd weer, weer nieuws uit komt. Dus dat is ja, uh, op dit moment in de juridische molen. En dat betekent ook dat zowel uh, ja, dus de gemeente als, als wij als Rinschegade... daar ook niet zo heel veel aan kunnen doen... dan Wachten. afwachten wat uiteindelijk daar uh, uit dat traject gaat komen. Goed, gaan we terug naar de tentoonstelling. Uh, ja. je, je zoekt die foto's bij elkaar. Wie, wie heeft dat gedaan? Nou ja, we, we, we hebben een, een redelijk groot uh, archief. Hè. Daar zit oud materiaal in. Uh, uh, en daar hebben we vanuit de jubileumcommissie... Uh, ...geprobeerd een eerste selectie te maken. We hebben daarnaast eh, onder andere van Christine Kemp heel veel hulp gehad... ...en van een aantal anderen die hun eigen archieven eh, beschikbaar hebben gesteld. Tom de Rode, eh, ik zou bijna zeggen ook eh, ons geweten van de club. Eh, Oud-secretaris en heel lang actief die heel veel weet. Eh, had ook heel veel materiaal. En uiteindelijk hebben we daar eh, binnen de jubileumcommissie een, een selectie van gemaakt. Hè, want dat is altijd lastig. Hè? Ja. 15 borden, er zitten denk ik een foto of veertig eh, op... Um, ja, je kan niet alles laten zien en eigenlijk de lijn die we gekozen hebben is he, uh, het is natuurlijk een openlucht tentoonstelling dus we hebben vooral gekozen voor zaken die voor een breed publiek interessant zijn boten, auto's, reddingsposten maar um, ook wel wat laten zien van het werk he, de opleidingen die we doen en geprobeerd daar iets van vroeger uh, te vinden en iets van meer heden ten dagen, en dat is niet zozeer van dit jaar maar van de afgelopen 10, 15 jaar waardoor je ook goed het verschil ziet he, letterlijk van linnen tent naar nou ja, prachtige kazernen waar we wat meer opslaan van paard en wagen naar, uh, naar, uh, naar uh, mooie landrovers. Uh, van roei- en zeilfletjes naar uh, snelle motorboten en waterscooters. En op die manier geprobeerd iets neer te zetten waar uh, hopelijk jong en oud uh, zich, ja, zich in herkent. En kan zien hoe in die honderd jaar. Ja, eigenlijk van, van een aantal mannen en vrouwen die, die een doel hadden. En dan zorgen dat mensen verdrinken en uh, uh, veilig op de kant komen. naar een ja, ik durf te stellen, professionele organisatie gerund door vrijwilligers. Ja. Hey, tot hoe lang blijft de tentoonstelling staan? De tentoonstelling blijft staan tot in ieder geval 9 oktober. Dus dat is nog uh, een kleine twee weken. Uh, de borden blijven ook daarna bewaard. Dus we zijn nog aan het kijken of we uh, in de toekomst nog ergens op een andere plek uh, die borden uh, kunnen laten zien. Uh, want uh, ja, ze zijn mooi genoeg. Uh, ze gaan zeker niet de vuilnisbak in uh, op okay. 10 oktober. Nu... Uh... Is het seizoen een beetje ten einde? En uh, als het heel waait, dan zie ik heel veel kitesurfers. Gaan jullie echt van het strand af? Of ga je af en toe ook eens kijken als er weer uh, uh, erg druk is met kitesurfers? Ja, eigenlijk beide. Um, je ziet dat um, de basis van de Rains is, is gericht op baders en zwemmers. Hmm. Um, dat, daar ligt wel echt de hoofdtraak. Maar je ziet uh, zeker de afgelopen 10, 15 jaar... dat de kleine watersport, kiters, surfers, golfsurfers... ...ook een steeds belangrijker deel van onze activiteiten zijn. Uh, en je ziet uh, ja, wat je zegt, door de week, s'avonds, uh, nou, bijna 24 uur per dag uh, wordt de zee gebruikt. Dat is super fijn. Uh, het, het is voor ons onmogelijk om er 24 uur per dag te zijn. Maar wat je ziet buiten dat hoofdseizoen is dat we enerzijds een alarmploeg hebben... ...die 24 uur per dag uh, beschikbaar is. En uh, ja, zodra je 112 belt en er is uh, iets op of rond het water... ...wordt uh, de reënse graden meegealarmeerd. En daarnaast zien we vaak in de weekenden, als het uh, ja, redelijk weer is en, en er is veel drukte... ...dat vaak wel een van de posten nog uh, bemand is en men een oogje in het zuil houdt. Uh, maar dat is wel echt ja, afhankelijk van uh, wie er op dat moment beschikbaar is. Dus uh, we zijn gedeeltelijk dicht. Het materiaal gaat ook uh, naar de kazerne en, en wordt uh, voor een deel in onderhoud gezet... ...maar voor een deel ook gewoon uh, klaargezet voor directe uitdruk. Uh, en inderdaad af en toe, als er echt nog zo'n mooi weekend komt... met veel bezoek en veel watersport... dan uh, zullen we ook nog op het strand zijn. Dan, uh, dan, dan plan je dat van tevoren toch wel in dat er een aantal mensen daar zijn? Ja, ja klopt. Hè. Dan kijken we wel wat we kunnen doen. En nogmaals, uh, en we zijn daarbij echt afhankelijk van, van de vrijwilligers. Sommigen die hebben in de zomer echt uh, acht, tien weken... nou, ik zou bijna zeggen zeven dagen in de week... Uh, 24-7 op het strand gezeten. Ja. Uh, dat zijn ook gewoon uh, mensen die uh, ja, nu weer op school zitten, aan het werk zijn... Um, um, andere verplichtingen hebben. He, dus dat, ja, het is niet, niet vanzelfsprekend dat we er 52 uh, weken per jaar uh, zijn. Nee, oké. Okay. Hey, um, het is een vereniging, hè? de Sans voor de <laughs> Ja. Hoe, uh, hoe staat het met de leden? Ja, eigenlijk met de leden staat het, uh, staat het goed. Uh, de, de, eigenlijk de afgelopen jaren is dat, uh, is dat redelijk stabiel. Uh, um, elk jaar weer wat nieuwe uh, mensen erbij. Uh, volgende week starten de, de lessen: zwem met redden in het zwembad weer. Dat, dat, dat loopt elk jaar heel goed. We zien elk jaar wat doorstroom van jongeren... richting de jeugdopleiding op het strand... en uiteindelijk de lifeguard opleiding. Dus um, in basis loopt dat goed. Um, het blijft wel zo. En ik denk dat dat veel verenigd geldt... dat er altijd mensen bij kunnen. Okay. En, en dat heb ik wel, wel eens eerder ook gezegd. Hè. We zien dat we heel veel vrijwilligers hebben. Wat we wel zien... Um, en dat is misschien herkenbaar voor andere verenigingen... is dat um, de vrijwilligersbeleving soms wat anders wordt... Maar nou ja, tot een aantal jaar geleden als iemand vrijwilliger was dat wij spreken, wat ik net zei, zeven dagen in de week, 24-7 doet. En nu zegt, nou ja, dat wil ik best twee of drie dagen doen, maar die andere dagen moet ik ook werk, op vakantie, andere zaken doen. Dus we zien dat we een wat bredere pool nodig hebben om ja, toch te zorgen dat, dat de posten bemand zijn en alle taken gebeuren. Ja, dat, uh, dus, dat, dat zwemmen, is, is dat voor iedereen? Uh, dat, dat zwemmen is in, in basis voor, uh, voor jeugd. Um, het uh, kan beginnen vanaf een jaar of zes. En dan leer je eigenlijk uh, de beginselen van het zwemmen redden. En je leert meer zelfredzaam worden. En je leert ook hoe je anderen kan helpen. Mm -hmm. um, en dat is elk jaar uh, ja, echt een, een gigantisch succes. Hè. De afgelopen jaren zien we ook echt dat we okay. met een wachtlijst moeten werken. En dat er uh, ja, vaak meer vraag is dan dat wij uh, uh, in, in de lesuren en in de, in de beschikbare zwembadbanen kunnen kunnen bieden. Okay. Um, um, en daar zien we dat uh, nou ja, gelukkig een hoop Zandvoortse kinderen na hun uh, AB of ABC diploma uh, nog een aantal jaren uh, op donderdagavond verder zwemmen. Nou, dat is goed om, uh, om te horen. Ernst, ik uh, wens je een hele mooie tentoonstelling toe, want hij staat er prachtig bij. Ja. En uh, ik hoop dat het een beetje rustig blijft voor jou in, uh, in de winterperiode. Ja, dat, dat hopen wij ook. Okay. En, uh, we gaan elkaar vast en zeker nog spreken. Dat lijkt me heel verstandig. Dankjewel. Oké, okay. hoi hoi.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 We'll yeah. be We gaan praten met Bernadette Edeno van de kledingzaak Larimar. Bernadette, goedemorgen. Goedemorgen. Um, je zit, zit kort in Zandvoort, hè? Aha. Uh, waar, waar zitten ja. jullie? Uh, Halterstraat 35. Halterstraat 35. En uh, wat voor soort mode verkopen jullie? Het um, is uh, ja. Italiaanse mode... Maar uh, ik heb ook uh, verschillende merk uh, uit uh, Nederland en Duitsland, Grieks oh, en, een... Um... is ja, een, een, een heel breed, een... breed uh, kledingpalet. Ja, ja, en uh, ook uh, een uh, exclusief merk uit Italië. Oké. Okay. Uh, komt uit, uit uh, mijn regio, La Puglia, en dat is in zuid Italië. Ja, en het is echt heel mooi en uh, met verschillende kleuren. Um, en uh, natuurlijk, echt het made in Italy. Ah, uh, oké. Okay. Hey, um, de zaak in de die, uh, die, die is gewoon open, kan je niet binnenlopen. Maar jullie willen wat, wat, wat, wat meer laten zien, hè? Dit is een modeshow? Ja, vandaag uh, wordt een modeshow in, uh, in de kerk. In het centrum, oh, op het kerkplein. Dat is Tantekerk. <laughs> ja, die is op het kerkplein. Ja, ja. En hoe laat begint hij? Uh, rond zes uur. Rond zes uur. En mag, mag iedereen er binnen? Ja, ja. Waarom niet? <laughs> nou, ik, moet je je opgeven? Of... Tuurlijk. Ik heb uh, alles nodig gegeven. Ja? Maar uh, ja, het is voor, uh, natuurlijk voor uh, iedereen. Ik ben blij. <laughs> <laughs> ja. Dus ieder, iedereen mag binnenkomen? En, uh, ja. Ik ja, heb die, die... alleen er uh, volgens mij alleen honderd toe, maar als mensen komen binnen om te kijken, ik vind het ook superleuk. Ja, tuurlijk. Die uh, exclusieve mode ga je ook laten zien vanavond, uit, ja, ja, uit ja, alle ja, dingen die je ja, hebt? Ja ja, ja. ja. ja. Klopt. En uh, hoe lang duurt het ongeveer, die mode uh, de show duurt ongeveer 40 minuten. Ah, Oké, okay. en, en ja, dat, dat is van jong, ja. jong en oud? Ja, voor jongen en voor uh, oud. Ja, ja. ja. ja, ja. <laughs> Oké, okay, um, als je daar wat leuk ziet, kan je dat dan ook bestellen? Of moet je dan uh, uh, later naar de winkel? Ja, ik ja, kan ook bestellen. Maar uh, vind ik vind uh, het leuk als. Uh, ik kom gewoon naar binnen in de winkel. Hmm? En, uh, ja, en uh, het is ook heel makkelijk om te passen en, uh, ja. en ja. in de winkel komen. En, en naar de winkel komen. Maar ik kan me zo voorstellen ja. als, er, als er iets leuks voorbij komt: dat je denkt van goh, dat vind ik een leuk jurkje, dat wil ik wel hebben. Ja, ja dat kan, zeker. En dan uh, onthoud je dat en dan ga je lekker naar de winkel om te passen. Ja, ja. Nou, mooi. Um, ja, ik, hoop dat, ik hoop dat het lekker druk wordt vanavond uh, bij je ja. in, uh, in de protestantse kerk. En, ja. uh, en daarna moet je natuurlijk redelijk gaan verkopen. Ja, hartstikke bedankt. Oké, okay. Benedette, bedankt voor het interview. En Jullie bedankt. Oké, tot ziens. Dankjewel. Okay. Ja, Dank dag, dag. Dag. dag. Einde van het uh, eerste uur. Maar ik wil u vast attent maken op een uh, interview uh, van de vorige week overleden Ger Sensen. Na, na deze uitzending is er een interview met Ger over de familie Sensen. Dus uh, blijf lekker luisteren en u hoort uh, hoe dat was met de familie Sensen. Uh, in het tweede uur gaan wij praten met Suzanne Klaassen over de stichting Juttersgeluk. Met Fred Paap over de uh, aanstaande zondag. Shanti en festival, Met Pim Groof over de Bridge Club, die zoekt nieuwe leden. En uh, Mirko Gerrits komt met ons praten over het project Jeugd en Politiek. Dus uh, blijf hangen en we zien u weer terug naar de boodschappen.